Innalhamdalillah inahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba' Ik heb beloofd dat ik zal spreken vandaag over tovenarij over seher, want Vele broeders en ook zusters hebben in het verleden vragen gestuurd of hebben mij persoonlijk gevraagd omtrent dit onderwerp. En ik wil dan ook het een en ander daarover duidelijk maken. Volgens het boek van Allah subhanahu wa ta'ala en de sunnah van de profeet vrede zijn met hem. En ik wil zeggen dat de wereld van Sihr een wereld is waarin het leugen regeert. Een wereld waarvan de buitenkant aanlokkelijk is. Een buitenkant die de hoofden van vele mensen op hol brengt. Maar de binnenkant van deze wereld wordt gekenmerkt door duisternis, plaag en verderf. Een wereld waarin de shayateen, de dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala, proberen aan te zetten tot de meest afgrijzelijke daad van koffer. En, shirk. en als wij spreken over shayateen, dan bedoelen wij zowel de shayateen die behoren tot het menselijke ras als de shayateen die behoren tot het ras van de djinn. En wat wij vandaag de dag zien, is het feit dat vele moslims bereidwillig op iemand afstappen die zich bezighoudt met zihr. Om daarmee de woede en de toorn van Allah op zich af te roepen. En een deur te openen naar zelfvernietiging en problemen die door niemand opgelost kunnen worden. Behalve als Allah dit toestaat en toestemming voor geeft. En ondanks wij in het jaar 2006 leven een tijd die gekenmerkt wordt door technologie. Wetenschap, materialisme en een moderne levensstijl toch nemen de psychologische en geestelijke problemen alleen maar toe. En daarmee neemt ook het aantal mensen dat haar toevlucht zoekt tot zicher en tovenaars toe in de hoop dat zij hun gemoedsrust, kalmte en stilte terug kunnen krijgen nadat het moderne wetenschap gefaald heeft om de mensen van het nagestreefde rustgevoel te voorzien, te verschaffen. Maar wie denkt dat rust en genezing te vinden is in sihr en magie, is net als iemand waarvan de haren vuur hebben gevat, en hij dit vuur met benzine probeert te doven. Dus degene die gelooft dat sihr een oplossing is, is te vergelijken met iemand wiens haren Vuur hebben gevat en hij probeert dat vuur met benzine te doven. En omdat het hier een gevaarlijke zaak betreft heb ik besloten om vandaag de hele les aan dit onderwerp te besteden. Als eerste wil ik beginnen met het geven van een omschrijving van Sihar. Wat is Sihar? Als we het hebben over Sihar. Wat is nou precies Sihar? Een aantal heeft gezegd dat zich er alles is wat te maken heeft met iets waarvan de oorzaak aan het oog ontrokken is. Dus waarvan de oorzaak verscholen en verborgen ligt. En als doel heeft het verdoezelen van waarheden en een vertekend beeld geven van zaken. En de grote geleerde. Ibn Qudama al-Maqdisi, rahmatullah alayhi, die zegt het volgende over Sihr. Hij zegt namelijk, Sihr staat voor knopen, beschermspreuken die uitgesproken of geschreven worden door een tovenaar. En die op afstand invloed kunnen uitoefenen op iemand voor wie deze Sihr bestemd is. Verder zegt hij. En Sihr is een feit. Sihr is waarheid. En sommige vormen van Sihr kunnen leiden tot de dood, ziekte, echtscheiding, impotentie en het liefhebben van iemand. Houden van iemand. En dit is dan ook de ware betekenis van Sihr. Volgens de geleerden van Ahlus Sunnah Wal Jamaa. Zij spreken namelijk... Van een feitelijke en werkelijke sihr en niet alleen van waanvoorstellingen en hallucinaties. <tacht> en Imam al-Qurtubi, rahmatullahi alayhi, die zegt: De methodiek die gehanteerd wordt door Ahlul sunnah wal Jama'a betreffende sihr is dat sihr zeker en waar is. Dus samenvattend kunnen wij zeggen dat sommige vormen van Sihr berusten op waanvoorstelling, illusie en droombeelden. Zoals de Sihr die tot uitvoer werd gebracht door de tovenaars die het opnamen tegen Moesa vrede zijn met hem. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُهُمْ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ تَسْعَى Oftewel, en toen scheen het hem toe. Dus Moesa alayhi salam. Scheen het hem toe dat hun touwen en hun staven zich door hun tovenarij voortbewogen. Dus de ogen van de mensen die daar aanwezig waren. Werden door tovenarij in een zekere toestand gebracht. Waarin zij dingen begonnen te zien die er niet waren. Een andere vorm van sihr. Is juist op werkelijkheid gebaseerd, is een feit en bestaat wezenlijk. Met deze vorm van sihr kreeg bijvoorbeeld de profeet Vrede zij met hem te maken, en daarover zometeen meer, inshallah. En sihr, beste mensen, is een soort verbond dat de tovenaar aangaat met een shaitan. En des te meer luister goed. Des te meer de tovenaar dieper in shirk en koffer verzeild raakt, des te meer deze shaitan zich ten dienste stelt van deze tovenaar. En er zijn natuurlijk verschillende vormen van sihr waarvan de volgende de meest bekende zijn, ik noem een aantal. Eén, sihr van tafrik oftewel sihr van uit elkaar drijven, van man en vrouw bijvoorbeeld. Dus een sihr die tot echtscheiding lijkt. Twee, sihr van mahabba. Dat de man meer van zijn vrouw gaat houden. Dus de vrouw die gaat naar een tovenaar en vraagt van hem om sihr mehebbe voor haar te doen. Maar wat deze vrouw niet begrijpt, is wat gebeurt er nu precies. Wanneer die sihr, die tovenaar, dat heeft gedaan, wat er nou eigenlijk gebeurd is... Is dat eigenlijk een shaitaan, een djinnie. Het lichaam van haar man heeft overgenomen. En hij degene wordt met wie deze vrouw samen woont in huis. Dus haar man is er niet meer. En de djinnie is degene die zijn lichaam nu controleert. Als ze zegt tegen hem ga die kant op, gaat hij die kant op. Als ze zegt tegen hem kom slapen, komt hij slapen. Een derde vorm. Sihr van waanvoorstellingen. En drogbeelden, zoals net hebben ook ook gezegd. Dus dat iemand zodanig wordt betoverd, dat hij dingen ziet bewegen die niet bewegen. Of dat hij dingen ziet die er niet zijn. En ook de profeet, vrede zij met hem, is het slachtoffer geworden van Sihr. Want zoals vermeld staat, in al-Bukhari en Muslim, heeft de Aisha, mogen Allah, wel tevreden met haar zijn, namelijk gezegd, dat een man genaamd ibn al asam de profeet vrede zijn met hem, heeft betoverd. Dusdanig dat het voor de profeet vrede zijn met hem, leek alsof hij iets had gedaan wat hij in werkelijkheid niet had gedaan. In een andere overlevering werd er gesproken over het feit dat het leek voor de profeet vrede zijn met hem, alsof hij gemeenschap had gehad met zijn vrouwen, terwijl dit niet het geval was. En op een dag wendde de profeet zich smekend en krachtig verzoekend tot Allah subhanahu wa ta'ala. En hij zei vervolgens tegen Aisha, O Aisha, weet je dat Allah mij een antwoord op mijn vraag heeft gegeven? Want ik werd namelijk bezocht door twee mannen. Ik werd bezocht door twee mannen. In een andere overlevering sprak hij over twee engelen. Dus engelen die in de gedaante kwamen van twee mannen. Ook staat in een andere overlevering dat de profeet deze komst van de twee engelen had gedroomd. Dus in een droom had gezien. Hij zei verder tegen Aisha radiyallahu anha. Een van hen is bij mijn voeten gaan zitten. En de andere bij mijn hoofd. Waarna de ene de andere vroeg. Waar heeft deze man, daarmee doelend op de profeet, last van? Toen antwoordde de andere, matboob, oftewel hij is betoverd. Waarna de andere weer vroeg, en wie heeft hem betoverd? Toen zei de andere, al a'assam. Toen zei de andere weer, en waarmee? Heeft hij hem betoverd. Waarmee? De tweede man antwoordde toen. mushtin wa moushata. Zei hij. Hij zegt mushtin middels een kam. Waarmee zeg maar de haren van het hoofd en de baard van de profeet gekamd werden. En moushata tevens middels het haar dat afkomstig is van deze kam. Dus hij gebruikte eigenlijk. al Asam gebruikt het haar wat afkomstig was van het haar van de profeet en de baard van de profeet, Sallallahu alayhi wasallam. Toen zei de andere weer, dus de andere engel, die zei, en waar bevindt zich dit spul waarmee de profeet is betoverd, sallallahu alayhi wasallam?" Toen antwoordde de andere in een put, genaamd Darwan En als een put gelegen in Medina. De naam van een put gelegen in Medina. Verder vertelt Aisha ons dat de profeet samen met een stel van zijn metgezellen naar deze put zijn vertrokken. Toen hij vrede zij met hem later terugkeerde, zei hij, o Aisha, de kleur van het water leek op het water van l'Hinnah. Dus de kleur van het water van deze put leek op het water van l'Hinnah. En het uiteinde... Van de boom die uit dit water dronk, waarin eigenlijk dit spul zat. Hij zegt, het uiteinde ervan had veel weg van de hoofden van Shayatin. Dus zoals wij zien, heeft ook de profeet, vrede zij met hem, geleden onder tovenarij, onder zich. En even voor jullie begrip. Dit doet niets af van het profeetschap van Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. En doet niets af van de onfeilbaarheid en onschendbaarheid van de profeet, sallallahu alayhi Wasallam. Want hij is vrij van dwaling en vergissing in zaken de openbaring. Dus als het gaat om de openbaring, wetgeving en het verkondigen van de islam. Dit omdat Allah hierover waakt. Maar buiten dit is de profeet Vrede zij met hem, onderhevig, aan alles wat de gewone man in zijn dagelijkse leven ondervindt. Zoals ziekte, en deze zegger is een vorm van ziekte, pijn, beproeving, sterfte enzovoort. En ook hij had het wel eens bij het verkeerde einde, als het ging om wereldse zaken. En denk daarbij aan het verhaal van het planten van de palmbomen. Toen hij een keer voorbij een aantal mensen kwam, die daarmee bezig waren. En hij zei tegen hem, van jongens, jullie zouden het zo moeten doen. Doe het zo. Hij gaf zijn mening daarover. Na een tijdje zijn deze mensen naar de profeet gekomen. En ze zeiden tegen hem, ja, Rasulallah, we hebben jouw advies opgevolgd. Maar het is op niks uitgelopen, zeiden ze tegen hem. Toen zei hij tegen hem, Jullie hebben meer weet van jullie wereldse zaken. Dus als het gaat om wereldse zaken, dan kan ook de profeet, sallallahu alaihi wasallam, het verkeerd hebben. Maar als het gaat om de openbaring, nooit. Want Allah, subhanahu wa ta'ala, waakt daarover. Het volgende punt dat ik aan de kaak wil stellen, is het islamitische wetsoordeel over zihr. Wat zegt de islam over zich? Allah zegt namelijk in Surah Al-Baqarah 102: "En Sulaiman geloofde maar de duivels geloofden. Zij leren de mensen magie en wat is neergelegd de twee in Babylon, Arut en ma En leren فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بدارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون Subhanallah, luister goed wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-Baqarah. Hij zegt, en Suleiman was niet ongelovig, maar de shayateen waren ongelovig. Waarom? Luister goed, zij onderwezen de mensen tovenarij, sihr. En wat was neergezonden aan de twee engelen? Tebabil, Harut wa Marut. En geen van beiden, geen van beiden van deze engelen, gaven onderricht, onderwijs, zonder dat zij zeiden. Dus degene die, zeg maar, sihr wilde leren bij hen. Wat zeiden ze tegen hen? Voorwaar, wij zijn slechts een beproeving, beproeving van Allah. Dus weest geen ongelovige, zeggen ze. Zo leerden zij van hen tovenarij. Dat wat tot scheiding leidt tussen een man en zijn echtgenote, En dat gebeurt nog steeds. Tot op de dag van vandaag. En zij kunnen niemand, zegt Allah subhanahu ta'ala, luister goed. En zij kunnen niemand daarmee schaden. Behalve met toestemming van Allah. En zij, de mensen, leerden wat hen schade toebracht. En hen niet baten. Een aantal mensen zeggen tegen jou, Sihre kan ook baten. Dat is onzin. Want Allah wa zegt over Sihre hier. Zij leerde wat, wat hen schade toebracht en hen niet baten. Absoluut niet. En voorzeker, zij wisten dat. Wie dat, de stovenarij, koopt, geen aandeel zal hebben in het hier En slecht is het waarvoor zij hun zielen verkochten, als zij het maar wisten, zegt Allah. Al-Hafid. Al Ibn Hajar al Asqalani, rahmatullahi alayhi, die zegt namelijk het volgende hierover. Hij zegt het vers in Surat al-Baqarah. Dus dit voorgenoemde vers duidt erop dat sihr een daad van koffer ongeloof is. En dat degene die sihr leert, dus kennis verwerft, in sihr een kafir en ongelovige is, zegt Ibn Hajar al Asqalani. Sihar is een daad van koffer en de Sihar is kever. En een ieder moet weten dat Sihar, heb ik al eerder verteld, zeg het nogmaals. Ieder moet weten dat Sihar niet gerealiseerd kan worden. Totdat een verbond tussen de tovenaar en de Shaitan is aangegaan. Waarin de tovenaar plechtig belooft shirk en koffer uit te oefenen. Dit wat betreft degene die Sihr uitoefent. Maar hoe zit het met degene die tovenaars, waarzeggers, koffiedikkijkers, toekomstvoorspellers bezoekt. In een overlevering van imam Ahmed, en imam al-Bayhaqi, al-Hakim. En, en die sahih is verklaard door sheikh al Bani rahmatullahi alayhi. Zegt Abu Huraira, dat de profeet vrede zijn met hem heeft gezegd, luistert, ou jullie die nog steeds tovenaars bezoeken, luistert naar deze overlevering. Hij zegt, Sallallahu alayhi wa sallam, degene die een waarzegger of een tovenaar bezoekt en vervolgens in zijn woorden gelooft, diegene gelooft daadwerkelijk niet. In datgene wat aan Mohammed is geopenbaard. Ook zei de profeet vrede zijn met hem. In een overlevering van Bazaar. Hij behoort niet tot ons. Luister goed. Hij behoort niet tot ons. Diegene die tovert. Of voor zich laat toveren. Sheikh ben Utheimian rahmatullahi alayhi Die zegt. Het volgende. Degenen. Die een tovenaar bezoeken. Kunnen wij opdelen in drie categorieën. Eén. Iemand die een tovenaar bezoekt. En hem iets vraagt. Zonder hem daarin te geloven. Dit is verboden. Zegt hij. Dit is verboden. En het gebed van zo'n persoon. Wordt voor de duur van veertig dagen niet geaccepteerd. Zoals vermeld staat in een overlevering. Van sahih muslim. Tweede categorie. Iemand die een tovenaar bezoekt. Hem om iets vraagt. En hem daarin gelooft. En dat zijn de meerderheid. Hij zegt, dit is koffer. En ongeloof. Want hij geloofde in die tovenaar. Die meent kennis te hebben van het ongeziene. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk, samawati wal ardi al Oftewel, zegt, niemand in de hemelen en de aarde kent het ongeziene behalve Allah, Surat en nemel 65. Categorie 3. Iemand die een tovenaar bezoekt om hem te ontmaskeren. En zijn ware aard aan de mensen te laten zien. En zijn leugens bloot te leggen. Hier is niets op tegen, zegt hij. Dit op basis van de overlevering van Bukhari en Muslim. Waarin de profeet vrede zei met hem. En bezoek bracht aan Ibn Sayyad de tovenaar. En tegen hem zei. Wat heb ik voor jou achtergehouden? Je moet er naar gissen. Ik heb iets voor jou verborgen. Je moet er naar gissen, zei de Profeet, sallallahu alayhi wasallam. Toen zei hij: 'Doch'. En hij had het fout. Waarna de Profeet tegen hem zei: 'Zwijg, want je zult niet boven je echte niveau uitstijgen. Je bent een tovenaar en blijft een tovenaar, en je zult nooit in staat zijn om het ongeziene te achterhalen.' Dit is, beste broeders en zusters, het wetsoordeel over diegenen die tovenaars bezoeken. En dat zijn er een hoop. Meer waarschijnlijk dan diegenen die niet naar tovenaars gaan. Hoeveel moslimvrouwen hebben niet een tovenaar bezocht. In de hoop haar man meer van haar te laten houden. Of zodat haar man niet bij haar weggaat. Of om haar dochter met iemand te laten trouwen. Of andermans dochter nooit te laten trouwen. En het zijn vaak, jammer genoeg, vaak vrouwen die zich hieraan schuldig maken. Niet wetende dat zij hiermee koffer, ongeloof begaan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in de Koran. Oftewel. En tegen het kwaad van de spuwsters. Die spuwen op knopen. Dus die spugen op knopen. En spuwsters zijn vrouwen. Tovenaressen. Die door te spugen op gemaakte knopen. zeger. Zwarte magie bedrijven. Zicher is bij ons. En met ons bedoel ik. In eerste instantie. Onze eigen Marokkanen. Bij ons is Sihr. ...uitgegroeid tot een nationale traditie. Onze zomerse uitstapjes naar Marokko zijn niet geslaagd... ...als er geen bezoek wordt gebracht aan de tovenaar. Uitstapjes die per slot van rekening uitlopen op verdorvenheid, koffer en shirk. En het meest vreemde is dat dit verschijnsel van het bezoeken van tovenaars zich niet alleen... Onder de onwetende moslims voordoet. Maar zelfs de broeders en zusters die zeggen praktiserend te zijn. Kunnen soms deze verleiding niet weerstaan. En besluiten tussen nu en dan onder druk van sommige familieleden. Die steeds op hen blijven inpraten. Om naar zo'n vijand van Allah te gaan. Die meent op de hoogte te zijn van het ongeziene. Terwijl Allah duidelijk in de Koran te kennen geeft. Dat alleen hij op de hoogte is van het ongeziene van al Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons de zuivere tawhid te schenken. Een tawhid die vrij is van deze verdorven handelingen. Amin. En tegen de oprechte moslims. Die zich houden aan de voorschriften van Allah. En soms bang zijn. Het slachtoffer te worden van heksarij, van heksarij en tovenarij. Tegen hen wil ik zeggen, vrees niet. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt, en zij kunnen niemand daarmee schaden. Behalve met toestemming van Allah. وَمَا هُمْ bihi min ahadin, illa bi Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Dus niets kan de mens overkomen, behalve als Allah dit heeft voorbeschikt. Dus vertrouw volledig op Allah. Zoek altijd jouw toevlucht tot hem. En houd vol aan zijn voorschriften. Want hij is namelijk jouw steun en toeverlaat. En daarom. Toen een van onze vrome voorgangers. Zijn leerlingen. De volgende vraag voorlegde. Wat doen jullie als de shaitaan jullie aanspoort tot het begaan van een zonde. Ze zeiden allen wij zullen hem en zijn invluistering bestrijden. Toen zei de leraar, maar als hij blijft aanhouden en steeds blijft terugkomen, ook dan zeiden de leerlingen, wij zullen hem keer op keer blijven bestrijden. Toen zei de leraar, dat is een fout antwoord, want dat kan ontzettend lang duren. Maar vertel mij toch, als jullie op een dag langs een kudde schapen lopen... En haar waakhond belemmert jullie de doorgang. Wat doen jullie dan? Ze zeiden wij zullen die hond bestrijden. Totdat wij erin slagen om voorbij die hond te komen. Toen zei de leraar, maar dat kan heel veel tijd in beslag nemen. Dat kan heel lang duren. Wat jullie zouden moeten doen in dit geval is de hulp inroepen van de eigenaar van de schapen. En hij zal de hond tot orde roepen en jullie ertegen beschermen. Dus beste mensen, beste broeders en zusters, zoekt jullie toevlucht tot de schepper van de Shayatin, De schepper van de mens, de schepper van de djinn om jullie bescherming te bieden tegen het kwaad in het algemeen. En hij heeft ons ook geleerd hoe wij ons hier tegen kunnen beschermen. Het is dat wij ons niet aan de gestelde richtlijnen houden en de goddelijke adviezen. En wij zien allemaal dat het aantal mensen dat te maken krijgt met zich aan de groeiende hand is. En toch weigeren wij ons hier tegen te beschermen. Het eerste en het beste beschermmiddel tegen dit soort zaken beste mensen is dat wij namelijk... Onze daden van aanbidding enkel en alleen tot Allah richten en hem geen deelgenoten toekennen. Het hart van diegene die zich heeft overgegeven aan Allah, zich heeft onderworpen aan Allah en zijn verplichtingen nakomt, is een hart dat vrij is van vrees en angst voor een ander dan Allah. En deze harten zijn ondoordringbaar voor de shaitaan en bestand tegen zijn list. Allah zegt namelijk: Inna ibadi, lees leka alayhim, Sultan. Illa man al-gawin. Oftewel, voorwaar: Je hebt geen macht over mijn dienaren. Behalve over degene die jou volgt van de dwalenden. Shaitan heeft geen macht over de dienaren van Allah. Wa Ook heb ik in het verleden gezegd tegen een aantal broeders dat Sihr vaak zijn weg vindt. Naar zwakke, onzekere harten. En tot mijn verbazing kwam ik de laatste dagen een tekst tegen van B'nul Qayyim waarin dit wordt bevestigd. Hij zegt namelijk, Sihr heeft voornamelijk invloed op de zwakke harten. En daarom zien wij vaak dat vrouwen, kinderen en onwetende mensen het slachtoffer hiervan worden. Want de boosaardige zielen, of de kwaadaardige zielen, komen het beste tot hun recht als zij een hart vinden die hen de ruimte biedt voor hun activiteiten. Ibn Hajar reageert hierop ongeveer als volgt. Hij zegt namelijk, dit wat Ibn Al-Qayyim zegt geldt voor de meerderheid van de gevallen. Maar soms kan het zijn dat iemand met een sterke imaan ook het slachtoffer hiervan wordt. Dus ook het slachtoffer wordt van sihr, zoals in geval van de profeet vrede zij met hem. Een tweede zaak, die bescherming biedt tegen sihr, is het aanhoudend gedenken van Allah. Continu gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zegt de profeet vrede zij met hem in een overlevering die te vinden is in Sahih Muslim en Sahih al-Bukhari, het verschil tussen degene die zijn heer gedenkt en degene die zijn heer niet gedenkt, is net als het verschil tussen een levende iemand en een dode iemand. Dus wil je aan alle zijden verdedigbaar zijn, dan dien je altijd je dagelijkse lofuitingen en adkar uit te spreken. En die zijn natuurlijk allemaal terug te vinden in een klein boekje genaamd Hiznu al-Muslim. Een derde zaak die bescherming biedt tegen Sihr... is het reciteren van Surat al-Baqarah in jullie huizen. In Sahih Muslim staat namelijk dat Abu Huraira... radiyallahu anhu, heeft gezegd dat de profeet vrede zij met hem zei... maakt van jullie huizen geen begraafplaatsen... want de shaitaan slaat op de vlucht... Van het huis, dus hij loopt weg van het huis waar Surat al-Baqarah wordt gereciteerd. De mensen vandaag de dag hebben de zaken omgedraaid. Het zijn nu de begraafplaatsen waar de Koran wordt gereciteerd en niet de huizen. Terwijl de profeet zegt, maakt van jullie huizen geen begraafplaatsen. Dus de Koran dient gereciteerd te worden in jullie huizen. En niet op de begraafplaatsen. Een vierde zaak. Die bescherming biedt tegen sihr is het reciteren van het vers van Al-Kursi. Dat terug te vinden is natuurlijk in Surat Al-Baqarah. Volgens mij is het vers 255, 255. En wij zijn alle bekend met de authentieke overlevering waarin Abu Huraira een aanvaring heeft gehad met de shaitaan. Waarna de shaitaan hem adviseerde om voor het slapen gaan Ayatul Al-Kursi te reciteren, zodat een engel... Hem de hele nacht zal beschermen. En dit is ook daarna bevestigd door de profeet. Vrede zijn met hem. Een vijfde zaak die bescherming biedt tegen zich is het reciteren van de laatste twee versen van Surat al-Baqarah. Die beginnen met: al bima al wal kullun amana, Enzovoort. In Sahih al-Bukhari staat namelijk: Vermeld dat Ibn Mas'ud. Hij heeft gezegd dat de profeet vrede zij met hem zei. Wie de laatste twee versen van surat al-Baqarah in één avond reciteert. Deze twee versen zullen voldoende voor hem zijn. Voldoende voor hem zijn als bescherming tegen het kwaad. Een zesde zaak die bescherming biedt tegen Sihr. Is het reciteren van surat al-Nas en surat al falaq En daarom als de profeet vrede zij met hem... In zijn bed stapte, dan reciteerde hij in zijn handen: Kul huallahu ehet. En kul aoudubihrab bil felab. En kul bi rabbin naas. En hij blies vervolgens zachtjes in zijn handen, met enigszins wat speeksel. En hij veegde daarna met zijn handen over zijn algehele lichaam. En dit herhaalde hij drie keer. En deze overlevering staat vermeld. In Bukhari. En dit kan een ieder afhelpen van zijn nare dromen en hem weer zijn nachtrust teruggeven. Een zevende zaak die bescherming biedt, is het eten van zeven ajwa dadels. En dat is eigenlijk een dadelsoort. Iedere ochtend. In de Bukhari is een overlevering te vinden, waarin de profeet vrede zij met hem zegt, wie zijn dag begint met het eten van zeven ajwa. Hem zal op die dag geen schade toegebracht worden door gif en sihr. Dit zijn een aantal zaken waarmee men zichzelf kan behoeden voor tovenarij, bezetenheid en het kwade oog, boze oog. Ook moet men weten dat hij niet de hulp van een zeger mag inroepen om een andere sihr ongedaan te maken. Dit is verboden. En in geen enkel opzicht toegestaan. En een van de meest voorkomende vormen van sihr is eentje waarbij de man ervan wordt weerhouden om gemeenschap te bedrijven met zijn vrouw. En ik kan jullie vertellen dat degene die aanleiding is geweest voor deze sihr en erna streeft om een man en een vrouw uit elkaar te drijven, heeft een daad van koffer begaan. En hij komt op de dag des oordeels niet in aanmerking voor verlossing en vergeving. Voor het bestrijden van Sihr moet men de islamitische Rokja gebruiken. Dus wat dient iemand eigenlijk die reeds slachtoffer is geworden van een van deze voorgenoemde zaken. Boze oog, één Sihr. Zo iemand kan geholpen worden door een rechtmatige islamitische genezingsspreuk, als ik zo mag zeggen. Ook wel Rokja genoemd. Sheikh ben Beaz rahmatullahi aleyhi die zegt... Als iemand het slachtoffer wordt van Sihr, dan dient hij met zeven blaadjes van Sidr al -Aghdar te komen. Sidr al -Aghdar. Volgens mij wordt het Jojoba bladeren genoemd. Jojoba, ja. En deze met iets fijn stampen. Vervolgens doet hij dit in een emmer. En giet hij er voldoende water overheen. Voldoende om zich ermee te wassen en van te drinken. Daarna reciteert hij in dit water. Die zich in een emmer of in een bak bevindt. Het volgende. Het vers van Al-Kursi. Suratul Kafirun. Qul Allahu ahad. Qula'udhu bi rabbi al falak. Qula'udhu bi rabbi Nas. En vervolgens dient hij tevens de versen te reciteren. Die te maken hebben met Sihr. Versen die over Sihr gaan. Namelijk... Schrijf op. Drie versen uit Sorat al-A'raf. 117, 118 en 119. Vier versen uit Sorat Yunus. 79, 80, 81, 82. En vijf versen uit Sorat Taha. 65, 66, 67, 68. 69. Als hij dit heeft gedaan, dan dient hij zich met dit water te wassen en daaruit te drinken. En als het niet onmiddellijk aanslaat, dan kan men deze voorgenoemde rogja blijven herhalen totdat Allah hem geneest. En dit is een rokja die meerdere malen is uitgeprobeerd en haar vruchten heeft afgeworpen. Nog iets. Het allerbeste is dat iemand bij zichzelf een rokja verricht. Want een rokja is een daad van aanbidding. Dus gun je jezelf die verdiensten. Als je daartoe niet in staat bent. Dus je bent niet bij machten om die rokja te verrichten. Want zodra jij begint met reciteren en je valt flauw. Kan je iemand anders benaderen om bij jou rokja te verrichten. Ook adviseer ik de broeders. Waarvan de zussen of de moeders of de dochters. Te maken hebben met zich, betoverd zijn. Of te maken hebben met het boze oog. Het is beter om zelf bij hen te verrichten. Want jij bent een mahram. En het vereist soms niet veel. Soms alleen surat al-fatih harise in een glas water zoals deze. Zeven keer. Moet inshallah voldoende zijn en opdrinken. Het is beter dat jij bij je eigen familieleden roqya verricht dan dat jij je vrouw of je moeder of je dochter bij een vreemde man brengt. Ook zegt Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, er zijn ons twee manieren overgeleverd die de profeet gebruikte om Sihr te bestrijden. De eerste en tevens de beste manier is namelijk het vinden van deze Sihr. En deze vervolgens ongedaan maken. Zoals hij Vrede zij met hem ook heeft gedaan. Want nadat hij de sihr die voor hem was gedaan uit de put wist te halen en deze ongedaan maakte, was hij onmiddellijk beter geworden. Alsof er niks aan de hand was geweest. En ook jij als je betoverd bent, wend je oprecht tot Allah subhanahu wa ta'ala en vraag hem om jou te laten zien waar die sihr begraven ligt. Of waar die sihr te vinden is. En wellicht... Zou die ook jouw dua beantwoorden zoals die bij de profeet sallallahu alayhi wasallam) heeft gedaan. En jou in een droom laten zien waar die sihr ligt. Een tweede manier zegt Ibn al-Qayyim. Is het ledigen, oftewel het leegmaken van het lichaamsdeel. Dat te lijden heeft onder de sihr. Dus daar waar sporen van sihr waarneembaar zijn. En het mogelijk is om het zieke lichaamsdeel te ledigen, leeg te maken, vrij te maken van dit schadelijke spul, dan moet je dat doen. Dit kan ook van grote betekenis zijn en een genezende effect hebben. En heb altijd, beste broeders en zusters, in gedachten dat degene die daadwerkelijk kan baten en schaden, Allah is. Allah zegt namelijk, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّنْ Oftewel, indien Allah jou met tegenspoed treft, dan kan niemand die weghalen, behalve Hij. En indien Hij jou met het goede treft, hij is almachtig over alle zaken. Subhanakallah, wa ilaha illa, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهد عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولم ما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر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 ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقون مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين, ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم